8 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft alle Nederlanders in Jemen... het dringende advies om dat land te verlaten. Gisteren werd Nederlanders al ontraden om het land te bezoeken. Aanleiding zijn onder meer de politieke onrust... en het verhoogde risico van terroristische aanslagen. In Jemen zijn nu 40 geregistreerde Nederlanders. Zes van hen werken op de ambassade en van hen blijven er vier achter. De Nederlandse ambassade in Jemen blijft zeker tot 12 augustus dicht.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 Toen besluit het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Morgen veel bewolking. Mogelijk flink wat regen, voornamelijk in het oosten. En het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Ah, en Verkeersinformatie viel op de A16 vanaf Antwerpen naar Breda... tussen Meer en Knooppunt Galder na een ongeluk 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Wat heb jij op je brood? Filet Amerika. En jij? Sjem, zullen we ruilen? Nee. Filet-Amerika is duurder. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS, een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Vanavond in Altijd Wat. Mens en dier vechten om leefruimte in Nederland. Moeten we op wilde dieren blijven jagen? En Frans de Waal, de bekendste apenonderzoeker ter wereld. Lijken wij mensen echt zoveel op apen? Kijk er dus naar altijd wat om 10 over 9 direct naar de slimste mens bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. Twee dingen zei je op de NA altijd. Uh, nee, nou ja, Er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen: Twee dingen. Zomerse gesprekken over optimisme, bevlogenheid en succes tegen de stroom in. Deze week ideeën voor een nieuw Nederland. Nederland heeft alles in huis voor een sterke toekomst. Met Govert van Brakel. Goedenavond. Ideeën voor een nieuw Nederland, zegt de premier. Ik ga erover praten met Jacqueline Zuidweg, directeur-eigenaar van Zuidweg en Partners... Dat is een bedrijf dat uh, schuldsanering aan bedrijven in financiële nood uh, heeft. Zij, mevrouw Zuidweg, zakenvrouw van het jaar 2012. Nog nagenieten in 2013 uh, van die titel? Nou, dat zeker, maar vooral ja. uh, keihard werken. Ja. Ja. En Johan Marink, die is directeur ZZP Nederland. ZZP staat voor zelfstandigen zonder personeel. Hij geeft adviezen en tips aan uh, zelfstandigen zonder personeel. Fijn dat u er allebei bent. Dank u. twee dingen. Ik uh, vroeg me wel af. Uh, Nederland heeft alles in huis voor een nieuw Nederland, mevrouw Zuidweg. Denkt u dat dat uh, zo is? Heeft de premier gelijk? Ja, maar voordat, dat, uh, he, voordat we dat allemaal uit de kast kunnen halen... moet er nog wel wat gebeuren. Moeten er moeten wel heel wat deurtjes nog opengezet worden. Wanneer is er één deurtje dat open moet? Ja, heel belangrijk ja, op mijn gebied is natuurlijk dat er uh, heel veel... En, en natuurlijk ook van, van, van Johan, Marink, uh, dat er veel meer aandacht komt voor het MKB. Het midden- en uh, Ja, het MKB. En dat is dus inclusief de ZZP'er. Want dat is natuurlijk klein bedrijf. En uh, ik vind dat we trots moeten zijn op het MKB. En uh, er zou dus politiek en ook vanuit de overheid veel meer nadruk gelegd moeten Wij, worden. We hebben nog twintig minuten. Dus ja, daar gaan we ja, over praten. Waar, ja, maar het hart van vol is, hè? Ja. Meneer Marink, ja, zeker. Uh, ook aan u de vraag... De premier en zijn uitspraak? Ja, ik vind een fantastische uitspraak zoals de premier dat zegt. Alleen, is... ik, ik, ik, ik mis een beetje de daadkracht van het kabinet. Want op dit moment gebeurt er al eigenlijk helemaal niets. Er worden voorstellen gedaan, voorstellen worden teruggenomen. En is de coalitie hier niet eens. En de, ja, ik vind het een beetje zwak gebeuren op dit moment. Geef ja, ga even naar het nieuws uh, wat u zelf hebt meegebracht, uh, mevrouw Zuidweg. Wat is dat? Ja, wat ik heel opmerkelijk uh, vond de afgelopen tijd... is toch het uh, gebakkenlei uh, um, over Gibraltar. En dat uh, Britse en uh, Spaanse over... Over elkaar heen uh, valt in deze tijd en dat ze elkaar nu echt aan het pesten zijn met uh, extra controles aan de grenzen. Denk van, hoe is dat mogelijk terwijl hè, toch de, uh, Europa staat in de brand, zeg maar? En dan gaan we hier over uh, bakkeleien. Al een steenklomp, ja. ja, in de Nederlandse Zee. Ja. En twee EU-landen ook nog. Hoe is dat ja. mogelijk? Hè? Ja. Meneer Marink, uw nieuws? Ja, naast het ZZP-nieuws van vandaag heb ik me eigenlijk een beetje geërg gedaan... Eh, aan weer het gesjoemel met, met declaraties, in dit geval van de burgemeester in Vlissingen. Ik begrijp niet dat dat soort mensen dit soort valse declaraties moeten doen... dubbele declaraties moeten doen, dat ze mensen met een eh, vooraanstaande positie, vind ik... die zouden ze daarin beter moeten gedragen. Ja, weet u, ik dacht eigenlijk van u allebei... u komt met het nieuws uit het Financiële Dagblad, ik wil niet zeggen dat het mijn lijfblad is... maar omdat ik wist dat u kwam vanavond, heb ik daar even naar de voorpagina gekeken... En, de, en daar staat in dat werkgevers uh, werknemers ontslaan die ze vervolgens weer als ZZP'er in dienst nemen voor beduidend uh, minder loon. En de ZZP'er betaalt minder belasting. Het kabinet, ook niet gek, ziet die constructie en zegt dan gaan we de belasting verhogen. Wat zegt u dan, meneer? Ja, maar dat, dat is, uh, ik denk dat het de omgekeerde wereld is. Als bedrijven inderdaad hun mensen ontslaan en direct op hetzelfde moment weer aannemen. als uh, in dit geval als uh, zzp'er. dan denk ik dat je als bedrijf uh, niet goed bezig bent. En dat kun je als overheid niet oplossen door de belasting te verhogen. Maar ik denk dat je de mensen die, die daar dus eigenlijk intrappen. van ik vind dat je daarin intrapt. een betere voorlichting geven over welke risico's ze daar wel mee lopen. Ja, mevrouw Zuiter? Ja, ik, ik sluit uh, aan bij hetgeen de, de heer Mark ook, ook zegt. Want kijk, uit, uiteindelijk. Uh, ik begrijp wel. maar ik vind het. Uh, Grote halen, snel thuis. Dat, dat, het bescherming van de werknemers ja, die is in Nederland gewoon uh, ja, vrij groot. En dat het heel lastig is voor bedrijven... om heel veel mensen op de payroll te houden. Maar ja, om ze dan via een, een achterdeur als ZZP weer, weer in dienst te nemen... dat, dat, uh, ja, dat lost ja. natuurlijk ook en, niet en op. En toch, meneer Mark, worden mensen gedwongen in die rol? Want je wilt ook werken, je wilt inkomen... je wilt je hypotheek kunnen betalen, kinderen kunnen opvullen. Ja wel, Als mensen die op dit moment de Lonisch zijn... die dus echt ontslagen worden, ja. die hebben echt een WW-uitkering... Zelf starten met behoud van een uitkering maar niet bij een eigen werkgever. Nee, ik wil even naar uh, het begin van uw bedrijf, uh, meneer Marink. Wanneer dacht u, ik begin voor mezelf? Eh, het is heel lang geleden, 1982. U was, een, uh, u was een zzp letter. Ja, ik was fotograaf. Ja. En uh, dat wilde ik als zelfstandige doen. En dat heb ik jarenlang gedaan. Dat heb ik daarna uitgebreid naar ja. een, in de reclame sector vooral. En dat is gegroeid tot een reclamebureau. En uiteindelijk uh, is het ooit tot ZZP-Nederland gekomen. Ja, gaan we straks even afpellen wat u nu uh, doet. En mevrouw Zuidweg, hoe ging dat bij u? Ja, uh, vanuit het hart gestart. In uh, 1994. En uh, ik constateerde dat er geen... Uh, ja, schuldhulpverlening al bestond. Uh, die term nog niet. En maar er was geen hulp aan de ondernemer in financiële problemen. Wel aan de uh, particuliere persoon. Hè, die kon terecht bij de gemeente of bij de kredietbank voor schuldhulpverlening. En hè, die werden zeg maar zielig gevonden. En bij die ondernemers vond ik het heel onrechtvaardig. Dat ze wel uh, ja, geholpen werden bij de start. Uh, eh, ondernemend maar. Uh, startersdagen en alles. En nog wat. Uh, maar ja, op het moment dat je dan gestart bent en het gaat niet goed... gaan alle luikjes in Nederland dicht. En hè, dat was in 1994 al zo. En ik moet zeggen dat helaas nu... Heel, ondanks dat ik heel veel luikjes heb opengekregen... In, ja, uh, toch in heel veel gemeentes ja. er nog steeds geen, uh, geen hulp uh, mogelijk is. Kan ik zeggen dat, dat u er bent om uh, de ZZP'er van de schulden af te helpen? Of de MKB'er? Uh, maakt niet uit. Maar, uh, ja, om de schulden uh, te, te regelen. Of ze weer ja. ja. vooruit te helpen. Ja, en je schuld moet ja. niet echt zijn als je het maar af kan betalen. Ja, ja, ja, ja, ja. Of, of je gaat failliet. Hè? Ja, nou, dat probeer ik te voorkomen, dat... want we hebben natuurlijk een hele ouderwetse, uh, of een hele oude faillissementwet, waar als je, uh, ja, als je het niet weet en uh, hoe je een regeling kunt treffen, dat je 20 jaar aansprakelijk kan zijn. En dat wordt je niet verteld uh, mm. bij de start. Ja. Nou, dan komen we bij meneer Mannik uit, want u bent degene die in feite moet voorkomen dat de dames en heren ZZP'er terechtkomen bij mevrouw Zuidweg. Want u dus geeft ze adviezen ja. en tips via uw bedrijf. Nee, klopt. Wij geven via onze, onze website ZZP Nederland geven wij heel erg veel voorlichting over ja. hoe je eigenlijk kunt starten als ZZP'er. Ook wat de er bezwaren ervan zijn. Ook over die 20% van daarnet? Nee, dat is voor mij ook nieuw. Dus ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Dus ik hoor daar wel graag die 20 jaar bedoelt. 20 jaar, sorry. Ja, daar, ja. daar ben ik wel... Ja. Ben ik van ingenteseerd, ja. moet ik zeggen. Het faillissement mensen gebeuren komt bij ons niet zoveel voor. Althans, nee. op onze website wordt wel over gesproken. Maar niet het uitgebreide ja. verhaal. Want nee. inderdaad, er komen mensen bij ons aankloppen. We hebben een helpdesk. Ja. Van die in problemen zijn, die sturen we dus inderdaad door. Ja, zeg maar, nou, nou kom ik bij u. Hè. Ik wil zzp'er worden. Wat zou de gouden tip zijn in ieder geval waar u mee begint? Uh, weet je het zeker? <laughs> Dat is de belangrijke ja. vraag. Ja. Ja. Vaak gedwongen, hè? Ja, dat, dat, dat, dat is iets wat in de pers gewoon te veel volkomen vaak getwongen. Er zijn heel veel mensen die zijn gewoon heel bewust gewoon zelfstandig geworden. Ja. En er is een groep mensen, en het laatste is er wat meer, die tijdens een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. Ja. Ik ga dat zelf maar doen. Ik wil niet achter die granis blijven zitten. Ik wil voor mijn eigen ja. inkomen. Zorgen. Ja, en, en ondernemen mag je natuurlijk ervaren. Hè? Je, ja. je, je leert het door uh, middels vallen opstaan en weer doorgaan. Ja. En ik heb er dan ook een boekje over geschreven, maar zo is het wel. Toen ik, je, je begint vanuit je passie, vanuit je droom. Uh, I have a dream. En, en nou, zo ben ik ook begonnen. Van. Ik ga alle kleine zelfstandigen redden in Nederland die financiële problemen hebben. En vervolgens denk je: van oh ja, dat is ook goed voor de BV Nederland en goed voor de schuldeisers. En ja, vervolgens ga je zelf ontdekken of je ook ondernemer bent. Want dat, ja, in hoeverre was ik nou ondernemer in 1994? Ja, ik had wel het lef. Maar hebt u dat wiel zelf uitgevonden dan? Uh, ja. Ja. En hoeveel mensen hebt u nu uh, Ik heb ruim 20.000 oh, oh, nee, ja. 20 hulpaanvragen yeah. afgewikkeld de afgelopen 20 jaar. Of 19 jaar. En ik heb op dit moment uh, iets meer dan 80 uh, medewerkers. Ja, dus, ja. Ja, ja. En, en u, meneer Mark? 12. Ja. 12 oh, ja, het 12 zijn toch 12 mensen maar, uh, waar je de zorg voor hebt. Ja, dat, dat, dat, dat ja. legt daar ook wel wat druk op op zich. Ja. Gelukkig ja. zitten we ook nog steeds in een hele goede periode vanaf de stad in 2005. We groeien gewoon verschrikkelijk hard. Bijna ieder jaar met iets van 5000 mensen erbij. Dus dat gaat op zich hartstikke goed. Hoe lang ja. dat zal blijven is natuurlijk niet En worden ZZP'ers dan lid van uw club? Is dat, is dat de gedachte? Ja, en die betalen, contributie, ja, die betalen um, een contributie en bijdrage? Contributie. Ja, en... die betalen 20 euro per jaar. De en, de Btw. en daar betaalt u als het ware ook het bedrijf. Niet als het ware, daar betaalt u ja, het bedrijf. we hebben een aantal dingetjes bij. Er wordt er van de taal gemaakt op onze website. We ja. hebben zelf ja. een aantal boeken geschreven die we uitgeven. Waar maar u we bent wel helemaal zelf supporter. Er komt, Absoluut, er komt nee. geen euro van uit welke andere organisatie nee, no dan, way, dan. Nee, niets. En u ook, hè, mevrouw Zoutheff. U moet het toch ja, ja, heel in, in die zin dat ik wel, ik ben he, tussen haakjes een uh, commerciële organisatie. Ik ben een priva private organisatie. Dus moet ik moeten inderdaad zelf ja. ook op uh, ophouden. Maar he, uh, het is wel zo dat gemeentes nu hoofdzaken bij ons de inkopen. Dus gemeenten betalen ja. u om mensen zzp'ers in financiële ja. nood te om gaan te helpen? Om te voorkomen dat ze een armoedeval ja. maken. Kijk, Want als je een zzp'er... Ze hebben gemiddeld bij ons... Uh, die, degene die zich bij ons aanmelden... Uh, gemiddeld 120.000 euro ongedekte schuld. Dus dat is nogal wat. En, uh, en dat zijn dus ja. Mensen die daar sure. persoonlijk aan sprake voor zijn. Als ja. je die niet helpt, ja, dan vliegen ze richting de bijstand. Hè? Want als, als uh, zelfstandige heb je geen uh, recht op nee. uh, WW-uitkering. Dus ze maken een enorme armoedeval. Plus, als je die schulden niet regelt, ja, dan zitten ze twintig jaar in die bijstand zonder prikkel naar werk. En ja, uh, ja wij zorgen dat, dat de mensen uh, blijven voorzien in eigen inkomen. Ja. Liefst als ondernemer. Dus dus maar dus... merkt u dat het crisis is? Ja, zeker. Zeker. Ja, Waarom? maar uh, du dubbel op. Hè. Ja, niet er zozeer uh, aan de mensen die bij u aankloppen. Voor nee, hulp, maar maar u ook, zelf? Uh, ja, we hebben zelf heel veel last van de ja. crisis in die zin. Uh, omdat wij betaald worden door, door, door, ja. door lokale overheden. Uh, ja, de Rijksoverheid is aan het bezuinigen, dus de lokale overheid ook. En die hebben dus minder budget beschikbaar voor schuldhulpverlening. Waardoor ik mijn, mijn, mijn funding van mijn werkzaamheden dus moet gaan verbreden. En ja. daar ben ik al ruim twee jaar mee bezig. En ja. Nou ja, dat is een hele uitdaging. Ik laat u even horen een fragmentje uit het NOS-nieuws van collega Bart Kamphuis, economisch redacteur van de NOS. En die heeft het over financiële zaken waar ZZP'ers tegenaan lopen. Veel ZZP'ers hebben weinig financiële ruimte om iets opzij te zetten. Maar wat ze ook tegenstaat is dat ze zich niet kunnen aansluiten... bij een gewoon collectief pensioenfonds. Als ze iets willen regelen, dan zijn ze vaak aangewezen... op een individuele verzekering. Meneer Mark van ZZP Nederland... Ze zitten ook vaak dik in de, dit soort problemen. Hè. Ze moeten alles zelf regelen. Hoe, ja, dat, hoe, maar dat hoor ik bij onderdanen, voor zijn ze ook ondernemen. Die mensen moeten ja. inderdaad alles zelf regelen. Neem neemt niet weg dat er best een aantal regelingen verbeterd zouden kunnen worden. Ja, opbouwen. want ze kunnen niet dingen zelf betalen. Uh, je moet een pensioen uh, gaan verzorgen. Je moet je ziektekosten hebben. Je moet je arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, hebben. Ja, Dat wil niet zeggen dat je alles zou moeten gaan verzekeren. Maar de zaken die echt noodzakelijk zijn... zoals inderdaad de zorgen voor een pensioen en arbeidsongeschiktheid... zijn ja. mij een hele belangrijke. Maar dat is een teer punt. Uh, uh, Uitwerkt. Dat pensioen, hoe betalen die mensen dat? Ja, dan moet je dus. Dat is toch heel niet op te snel, brengen? Nee, nee, nou goed. Je, je moet natuurlijk eerst uh, zorgen dat je een respectabel inkomen hebt. En, en kijk, heel veel mensen starten inderdaad vanuit de loondienst of vanuit een uitkering. En ja, probeer ook zo lang mogelijk nog je, je, de inkomsten die zeker zijn om daar aan vast te houden. En ja. ja, op het moment dat je echt helemaal uh, out of blue start, zonder, zonder, zonder dat je al een, een backup hebt als inkomen, ja, dan maak je, maakt je zelf wel uh, uh, ja. Ja, moeilijk. Wat moet de politiek doen, meneer Marenk? Wij zijn in een zware gesprek met de politiek om te kijken... of er toch een pensioenfonds voor zelfstandigen uh, tot stand ja. kan komen uiteindelijk. Waar de mensen gewoon individueel op vrijwillige basis bij aan kunnen sluiten. En dat maakt aardige vorderingen. Ja, dus nou, de, po de, de politiek, de politiek is wel gevoelig voor blijkbaar Ja, en verzekeringsmaatschappijen zijn ook wel, wel bezig om nieuw producten op dat gebied te ontwikkelen. Ja, tuurlijk, maar ja, die gaan naar de portemonnee schudden van... Nou, en, ik, ik heb ja. wel wat, wat modellen, ja. zeg maar, uh, uh, mogen inkijken. Oh ja, u lacht die, erbij, dus het ziet er hoopvol uit. Ja, maar wel dus echt geluisterd ook naar, naar ondernemers. Dus, uh, en, uh, uiteindelijk he, is, is de, het, het flexibele uh, karakter van een, een pensioen, ook een pensioenverzekering... Uh, ja, die staat heel hoog op het lijstje van een ZZP'er. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, het Govert van Bruyckl. Twee dingen met Jacqueline Zuidweg, directeur-eigenaar van Zuidweg Partners... en Johan Marink, directeur ZZP Nederland. We hadden het net even over faillissementen, uh, uh, meneer Marink... Uh, ja, u, u wilt het uh, voorkomen, maar als mensen aankloppen als ZZP'er, lid van uw club... en zeggen, ja, ik, ik ga failliet, wat dan? Wat geeft u ze dan? Ja, uh, als, als men echt daadwerkelijk met het woord komt, ja. ik ga failliet... Dan, dan, dan rest er voor ons niet zoveel te doen. Echt. Daar kunnen wij op zich als, als belangenbehartigers niet zoveel aan oplossen. En het okay. en, enige wat eigenlijk overblijft... is door te sturen naar het loket van de BBZ van de gemeente. Wat is dat? Dat is de besluit bijzondere bijstand <laughs> zelfstandigen. je kunnen vinden, kort, dat loket. We dat BBZ, Waar maar, maar de de bijstand het bijstand voor zelfstandigen... Ah, ja. dan komt het eigenlijk om neer. Ja, of u komt bij u terecht natuurlijk, bij mijn vrouw Uiteindelijk ja, kan nou, de nou, niet altijd, vind ja. ik helaas. Wat wij toch al vaak merken, dat mensen dus inderdaad bij dat het, bij het loket aankomen en dat ja. de desbetreffende de ambtenaar zegt: Nou weet je, verkoop je ja. je gereedschap maar, verkoop je bus maar en als dat geld op is, kom je bij ons terug voor een bijstandsuitkering. Ja. That's it. Dat gebeurt nog veel te vaak, denk ik. Ja. Daar is het toolkit niet voor bedoeld. Loket is voor bedoeld om die mensen door ja, te kunnen te laten helpen. gaan. Ja, Misschien klopt. met behulp van. Nou ja, ja. Dan is het interessant ja. hoe u die mensen kunt helpen. Ja, nou nou ja, als eerste wil ik gezegd hebben: failliet beter van niet. Uh, waarom niet. Waarom zeg ik dat? Omdat er onvoldoende informatie is over faillissementen bij ondernemers. Ze denken al snel van oh, als ik iets niet kan betalen en ik heb een aantal schuldeisers op de stoep staan, dan ja. moet ik maar uh, mijn faillissement aanvragen. Nou, dat is een beetje het domste wat je je kan doen. Je moet eerst uh, kijken wat je mogelijkheden zijn. Die moet je onderzoeken. Dan uh, moet je en noem is dan één mogelijkheid. Wat nou, die, kun je dan doen? Die, die BBZ is een hele, goede, ja. uh, een hele goede regeling, maar heel onbekend. En dan moet je wel weten uh, wat de mogelijkheden zijn. En dat moet ook de ambtenaar van de gemeente weten. Kijk, nu is het zo dat als je een BBZ-aanvraag uh, indient, uh, dan uh, wordt gekeken of je bedrijf levensvatbaar is. En er, ja, er zijn gemeenten uh, die laten onderzoeken en zeggen, ja, het is levensvatbaar. Maar ja, uh, alleen als de schulden geregeld worden. Ja, we hebben wel on uh, Kosten naar nou, de levensvatbaarheid kunnen wel vergoed ja. worden vanuit de gemeente, maar de kosten van schuldhulpverlening niet. Waardoor een in potentie levensvatbaar bedrijf onnodig eh, ja, op de slot de gaat. Ja. En, maar uh, hoe, hoe helpt u ze dan aan een doorstart? Want je zit uh, wel nou, met Wij die schuld. maken die vertaalslag wel naar de gemeente. En, uh, en als er voldoende aflossingscapaciteit is. He, je moet altijd kijken uh, naar de mogelijkheden van de toekomst. Mm. Dus stel he, die, die, die ondernemer die komt met 120.000 euro bij ons. Uh, he, al heel laat uh, komt hij bij ons uh, aan de deur kloppen. Ja. Dan zeggen we, nou, stel je wordt morgen wakker. Je hebt geen schuld. Wat doe je dan? Nou, dan gaan die ogen open. Uh, he, dan is de volgende vraag. Kun je je lopende zakelijke verplichtingen mm. voldoen? En zo ja, uh, kun je ook je voorzien in je levensonderhoud. Is dat ook ja? Oké, okay, heb je dan nog aflossingscapaciteit over? Nou, als dat een, ook een mogelijk ja is, en dat is bij heel veel ondernemers nog zo, dan heb je een basis om een schuldregeling te treffen. Ja. En dan gaan we dus die 120.000 euro gaan we uiteindelijk afkopen met een uh, bedrag wat ze in vijf jaar uh, bij elkaar zouden kunnen uh, aflossen. Nou ja, dat, en dat financier je voor middels de bbz krediet Ja, ja, oké. Okay. En er zijn ook nog wel ja. Met, ja, best wel technisch. He? Ja, het maar, is wel ingewikkeld. Wordt heel, ja. wordt heel maar goed, ingeleverd. we regelen de schuld op basis van de, de aflossingscapaciteit. Ja. Ja. Er is een, uh, een opvatting over uh, ZZP'ers. En wel deze. Voor zzp'ers is het met name belangrijk om zich te gaan onderscheiden. Er komen steeds meer zzp'ers. En wat je dus ziet is dat ze een, een manier moeten vinden om uit die grijze massa te komen. Ja, meneer Marink, dan kom ik toch bij u uit. Onderscheiden, zegt deze meneer. Ja, dat, is, uh, dat ontbreekt bij veel zzp'ers ook. Dat ze zich inderdaad onderscheiden ten opzichte van... in ieder geval gewoon duidelijk zijn over het product wat ze, wat ze leveren. Of dat nou een dienst is of daadwerkelijk uh, een product. Uh -huh. Of dat ze een bepaalde techniek uh, onder de handen hebben. Maar je weet dat toch wat je wilt gaan doen? Dat ze wel heel duidelijk kunnen maken ook wat ze willen gaan doen. Ja, maar en dat, dat weet dat we ook je duidelijk toch. kunnen gaan maken aan de klant. Dus het onderscheiden ja. ten opzichte van de o, klant. Ja. Dus om zichzelf te verkopen, uiteindelijk. Dat ontbreekt bij veel zelfstandigen, want dat hebben ze eigenlijk nooit geleerd in de Honings. Nee, het, nou, het gaat e om ondernemersvaardigheden. Ja. Je, ja. je, je nou, wat nu... is een ondernemersvaardigheid? Behal reclame maken, u komt uit een nou, reclame. -wereld. Reclame maken zou een optie zijn, maar ik denk dat het voor de gemiddelde ZZP'er wel een erg kostbare zaak is. Je schiet een beetje met de hagel en raakt daar misschien af en nee. toe iets mee. Een website? Uh, een website is een belangrijk iets. Een goede presentatie van je eigen producten. Ja. En vooral in een netwerk verkeren. En dan liefst in een netwerk. Waar ook heeft veel waar verschillende mensen in zitten. Niet als je vormgever bent nee. dat je naar een netwerk van vormgevers gaat, Van dat schiet niet op als je daar uh, nee. echt uh, door wilt onderscheiden. Ja. En natuurlijk heel belangrijk dat je over voldoende financiële vaardigheden mm. beschikt. En ja. dat wordt nog wel eens uh, vergeten. Maar even uh, hè, wat ik waardeer het zeer ook. Uh, wat, wat de heer Marnik uh, doet met zijn, met zijn organisatie. Um, ik ben, sinds 1 januari ben ik uh, tot uh, bestuurslid van Stichting Jong Ondernemen. En uh, ja, daar bereiden we ook al de kinderen uh, voor. Op, uh, op de Nederlandse scholen. Uh, op het ondernemerschap. Want daar begint het. Hè. Uiteindelijk moet je ondernemerschap in mijn optiek verankeren in het onderwijs. Hè. Ook net als ja. financiële vaardigheden. En, en wordt het belangrijker naarmate inderdaad de, de, de tijd voorbij is van vaste contracten en voor, voor het nou, leven. We worden antaraan. meer een ZZP-maatschappij. Ja, Kijk, je. uiteindelijk... we zijn een heel ondernemend landje... en daar mogen we ongelooflijk trots hm. op zijn. En dat, daar, dat mag je ook stimuleren... En dan is het wel belangrijk. Kijk, vroeger ja. had je bijvoorbeeld, uh, uh, nou, we zijn hier allemaal niet de jongste in de, in de studio. En dan had je het uh, <laughs> het, uh, het, uh, het oh, middenstandsdiploma. Uh, ja, uh, had je, had je. Oh ja, dat is heel He, hard Algemene ondernemersvaardigheden ja. ja. ja. en anders mocht je niet starten. Heb, u hebt hem uh, ja. met een mannetje fijn. Bedoel ja, <hijen> ja. ja. maar, ja. ja. Um, uh, maar dat heb je niet meer. Iedereen mag starten. Dus die drempel om te starten is heel laag uh, ja. geworden. En dat is ook goed. Want zo kunnen mm. er ook heel veel uh, ondernemers starten. Die echt wel ondernemers zijn. Maar, maar ja, pleit u voor de terugkeer van het interessantieploma? Nee, absoluut niet. Maar, maar ik vind wel dat je uh, de, de vaardigheden voor, onder, uh, voor ondernemerschap... Die, uh, die moet je wel verankeren in het onderwijs. Je moet ja. het wel aanbieden. En, en je zou het ook beter moeten, moeten aanbieden. Dus, uh, ja, en en dat, begint, mm. dat begint toch echt in het onderwijs. Ja, Meneer Mark, want u, u merkt ook uh, wie er allemaal lid worden van, van uw vereniging... En, en wat ze aan kennis en kunde meebrengen. Ja, dan merken soms aan de vragen die mensen bij ons bij de helpdesk. Ja. En, de, en af en toe denk ik dat echt iemand gewoon vanuit het café een e-mail zit te sturen. met een of andere uh, rare tekst. Maar het blijkt gewoon ja. serieuze vragen bij de mensen. zijn. de ondernemerskennis, vooral als ze starten, is dat gewoon heel erg laag. En dat zou uh, verbeterd kunnen worden. Ja, het oude middenstandsdiploma was ja. daar een voorbeeld van. Daar leren mensen. Na het bedrijfseconomische rekenen heet dat toen nog, geloof ik. <lacht> uh, ook wat over marketing. Ja. En, en eigenlijk over het onderneming in zijn ja. geheel. Ja. Zeg maar hier, hier, hier stijgt toch de geur uit. Op, dat het heel makkelijk is om ZZP'er te worden... in ieder geval om iets te beginnen. Je mag zo beginnen. Ja, hè, maar maar dan? je moet je realiseren... Uh, ja, waaraan je begonnen bent. En, en wat gebeurt er? Mensen schrijven zich in met de Kamer van Koophandel... en dan vragen ze zich af van... Uh, Oh, nee. uh, wat nou, moet ik doen? Ja. Ik moet een boekhouder. Ja, dat heb ik gehoord ja. Ja, van de belasting. Heb wel een foldertje. Um, ja, En op een gegeven moment, ja, het wordt zo moeilijk. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn ding doen. Ja. En, en, en dan wordt Misschien de rest. En, dan, en, en we gaan ervoor. En als het dan een tijdje goed gaat, nou prima. Um, ik heb jaren geleden heb ik samen met het, uh, het Nibud... Uh, heb ik het geldboek voor ondernemers uh, geschreven. Het is een heel simpel boek zorg dat je twee, uh, met tip hele ja. eenvoudige tips, zorg dat je twee portemonnees hebt. Eentje voor de zaak en eentje voor privé. En ook he, welke basisregelen uh, zijn. He, hoeveel geld het handig is uh, ja. om, om apart te zetten voor de belastingdienst. Dat soort basisdingen. Dat is heel maar, belangrijk. Maar onze overheid, meneer Marink, helpt die de ZZP'ers wel een handje? Of hebt u het gevoel van die laat uh, nou, dan over dan de bekende aanker lopen? ik heel lang, heel lang en heel goed nadenken. En, uh, ik, ik, ik vind dat het veel beter zou kunnen. Dat, dat zou op een hele eenvoudige manier kunnen. Dat is ook de reden. Wij, wij hebben dus ook een aantal boekjes uitgegeven over dat ondernemen. Hoe, hoe word ik nou, eigenlijk ZZP'er met hele simpele teksten daarin. Die gewoon iemand die start. Die kent die ondernemersjargon, uh, dat hele verhaal kent die niet. Die gewoon op hele simpele niet aan de slag kan. En datzelfde heeft gedaan bij de administratie, want daar hebben ze echt een bloedhekel aan. Omdat het gewoon lastig iets is. En ook met de belasting ja. en de, de wetten de en dat is Categorie niet leuk hè. Ja. Ja. Nou ja, die belastingen. Ik, ik spreek even uit eigen ervaring, maar ik denk dat ik namens een heleboel mensen spreek. Het gaat alleen om het verkrijgen van zo'n zogenaamde waarverklaring, vrijwaring arbeidsrelatie heet dat geloof ik. En dan heb je allerlei soorten en maten, maar ik moet één hebben: winst uit Zie al, ja. die maar eens te krijgen meneer Marink, En dat is de enige die ik nodig heb. Maar we hebben er dus zelfs een gebruiksaanwijzing voor, <laughs> uh, voor onze leden. Die waar ze dus naartoe gelicht voor. Wat ja. men eigenlijk bedoelt met die vraag aan daarop. Maar eigenlijk vanaf het begin van het ontstaan van ZZP Nederland. Hebben we gelijk uh, vanaf tegen die vaardeverklaring aanlopen schoppen. Ja. En dat komt nu uiteindelijk wel in beweging. Alleen uh, de staatssecretaris die, die houdt vast aan een nieuwe webmodule. Die net zo fraudegevoelig is. Die net zo ingewikkeld ja. is. En eigenlijk gewoon tot niets leidt. Ja. Maar, maar, maar, niet, ja, maar niemand kan mij uitleggen wat het, het nut van. Ja, behalve dat de werkgeving ik geef van mij niet de vaste dienst wil hebben... en ik niet de vaste dienst wil, maar daar zijn we het over eens. Dus laat die verklaring liggen waar ja, die ligt. Bij la, de belasting. La, laten we dat in Den Haag ja. nog eens aan de, aan de kaak stellen... want we willen minder regels. Dat dat ja, maar het niemand kan uitleggen ja. wat, het nut, wat de ja. nut en noodzaak is van zo'n verklaring. De verklaring is bedoeld om vast te stellen... of iemand ja, ja of nee zelfstandig is. En daardoor ja. worden ja, daar een aantal ik. vragen worden gesteld. Ja, ja maar dat, u zult dat moeten kunnen aantonen. Ja, nou, dat en kan dat kan u aantonen, doen Door, door de vragen te beantwoorden daarin. Alleen, met het invullen van de vragen worden dus heel veel fouten gemaakt... die vragen zo onduidelijk mogelijk uitgelegd voor een nou, Kijk, ik wil niet dat het over mij gaat, gaat, maar ik bedoel, mm -hmm. het is wel een heel herkenbaar ja, probleem. Ja. Ja. Ja. Is, ja. En dan denk ik, ja, wa waartoe heb dit allemaal nodig? Want ik ja. lever er gewoon mijn belastingen in, dus wees blij dat ik nog even ja. doorwerk. Ik laat u nog een, een, een zaak horen uh, over de ZZP'ers. Want uh, ja, ze kunnen natuurlijk ook uh, dingen samen gaan doen. De Maasilo in Rotterdam. Tegenwoordig de werkplek van tientallen ZZP'ers en kleine ondernemingen. Ze zitten naast elkaar, in hetzelfde pand. Soms huren ze elkaar in, maar op papier zijn het losse bedrijven. Nog wel, want ook hier denken ze erover een coöperatie op te zetten. Ja, een coöperatie, uh, meneer Marring. Gewoon samenwerken. U hebt uw uh, vereniging uh, waar ze zich bundelen, maar ze kunnen onderling natuurlijk ook uh, coöperatief dat, dat te werken. Ik heb goed dat zie je een aantal uh, beroepstakken in de zorg, zie je dat heel erg gebeuren. In de kraamzorg bijvoorbeeld, is dat een uh, gewild item. Ja. Het is wel dat, dat, wel, je moet dat wel heel goed voorbereiden en inderdaad heel goed vastleggen. Want wat ik bij heel veel mensen zie, ook mensen die een vennootschap of een firma beginnen, dus gewoon twee partners van elkaar, dat er toch vaak wel trammeland ontstaat over verdeling van, van uh, macht, geld, uh, zeggenschap in het bedrijf. Een coöperatie is in principe ook gewoon een bedrijf. Ja, maar ik zag bijvoorbeeld laatst... in het veelgelezen financiële dagblad... <tosses> niet door mij, maar door mensen zoals u en mevrouw Zijn. <tosses> zijn er, ja, dat, dat, dat, dat die... Uh... Die, die zijn er, hè, die werkplaatsen. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Een, een grote hal, een bedrijfsruimte wordt keurig ingedeeld. En daar zijn de ZZP'ers. En daar staan apparaten waar ze samen gebruik van kunnen maken. Machines. Ja, maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook heel mooi. Hè? De, de, de coöperatieve gedachte. Ja. En, en dat zie je ook steeds meer. Dat zie je natuurlijk ook uh, op financieringsvlak. Hè? En dat is crowdfunding. Dus ja. hè, toch het zorgen voor elkaar. En, en dat is toch ook een beetje hè, de tijd waar we, waar we nu uh, in leven. Dus ik, ik, ik, ik juich dat uh, van ganse ja. harte toe. En als je dat hè, als je samen dingen kunt organiseren en goedkoper ja. kan inkopen. Uh, ja, daar is iedereen bij gebaat. Ja, een collega technicus die ik vlak voor deze uitzending sprak, nu onderweg naar het Hoge Noorden, die zei, we hebben een broodfonds als ZZP'ers, ja. storten we geld in, ja. en als iemand ziek wordt, betalen we daaruit. Dat is een prachtige oplossing natuurlijk. zo ja, Maar ja, ja, ja, een van onze grote niveau. banken ook uh, nee, ontstaan. We doen samen met ja. elkaar. Het is allemaal maar ja, ideeën. Ik ken de broodfondsen. Het, het is een het. vervanger eigenlijk. Ja. Het wordt door de meeste ZZP'ers gezien als een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat, ja, dat vinden klopt. wij wel een enge dat, gedachte dat, Ja, dat is waar. Het is nogal wankel. Nou ja, goed. Laten we hem niet oversturen, want hij is onderweg. <lacht> nou, voor het tijd zit hij op de vugst. Ik hoop dat hij Zullen we uh, ter afronding gaan naar wat u van de politiek vraagt, meneer Marink. Wat ik van de politiek vraag. Ja. Ik zou Heel van concreet. de politiek zou graag een duidelijke standpunt ten opzichte van de ZZP'ers... en dat ze ze niet voortdurend blijven vergelijken met de werknemers. Nee. En dan natuurlijk ook aan u de vraag. Naar de weg. Ja, ik, ik wil het um, MKB uh, heel erg onder de aandacht brengen bij de, bij de politiek. En ik zou het heel mooi vinden als er uiteindelijk een um, uh, ministerie voor MKB zou komen. En, want ik vind dat toch de, de aandacht bij het uh, ministeries te veel uh, ligt bij grotere bedrijven. En dat uh, de kle, het kleine bedrijf of het MKB toch nog steeds uh, te ja. weinig aandacht krijgt. Nou ja, we hebben wel eens staatssecretaris gehad. Uh, Piet van Zuil, meen ik mij te herinneren, zelfs uit KVP. Mm -hmm. Voor het midden- en kleinbedrijf. Bedrijf. Dat zal ik ooit gemist hebben dan, denk ik. Ja, voor het midden- en kleinbedrijf. Dus het is wel eens een functie geweest, maar blijkbaar gecreëerd... Nou, gecreëer... nieuw nou, instelling, is, is is geweest. Om een vooraanstaand Kamerlid toch nog een, een portefeuille te geven in een kabinet. dat ja, zou niet gekregen dat... zijn, denk ik. Nee, maar dat, dat zou wel heel belangrijk zijn. Ja. ja, maar die coördinatie is gewoon ja. heel erg belangrijk. Ja. Want iedereen doet nu een stukje, en dat is zeker op ons, uh, op ons gebied zo. Ja, want uiteindelijk een, uh, een succesvol ondernemer valt onder EZ... en een falend uh, ondernemer valt onder uh, sociale zaken. Ja, en dan ook de vraag, want je kunt wel zeggen, politiek. Doe iets, Doe ze uh, een staatssecretariaat of een minister-MKB? Uh, want ze zeggen altijd: de motor van onze economie. Maar wat moeten ondernemers doen, meneer Mark? Nou, ja, we gaan het op die politiek van. We hebben het voortdurend over: of, of uh, je bent werkgever of je bent werknemer. Dat is nog steeds de beoordeling van, wanneer ze zeggen sociale ja. zaken of. Uh, of, de, of het land van de ondernemers. De ZZP zit daar een beetje tussenin. Het ja. zijn puur zang-ondernemers. Ze ja, in zijn gewoon keurig zelfstandig. Ja. Maar ze ja. vallen eigenlijk overal tussenin. Ja, en, en mevrouw Zuidweg, wat is het plan van u zelf voor het komend jaar? Behalve dat u moet saneren? Uh, de funding goed regelen voor, voor mijn werkzaamheden. Zodat ik nog meer ondernemers van dienst kan Opdrachten. zijn. En uh, een, een MKB-doorstartloket realiseren. Zowel digitaal als fysiek. Dat is voor mensen die... Uh... Voor ondernemers die ja. in financiële problemen... Verkeer, waar ze alle informatie kunnen, kunnen halen ja. over dit onderwerp. En nou ja, daarover ga ik graag nog in gesprek uh, met de heer Mark. Okay, ja. ja, want dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk. Niet failliet laten gaan. U zegt Absolute. dat jaar nul, moeten we nooit meer aan beginnen. 20 nee. jaar misschien nee. nog uh, nabetalen. Nee. Gewoon nee. Van je fouten mag je leren. Ja, dus jullie gaan samen ook nog uh, buiten deze uitzending in de toekomst verder praten. Ik denk dat we een afspraak gaan maken. Ja, zeker. We, we gaan leuk. zeker een afspraak maken. Ja, netwerkers onder elkaar. <laughs> <laughs> ja, zo is het toch. Mevrouw Zuidweg, dank u wel. Uh, meneer Mark, dank u wel. Fijn dat u een graag. klein blik gedaan. gaf op het nieuwe Nederland, het nieuwe ondernemen. Twee dingen van Max kunt u altijd terugluisteren op onze website tweedingen.nl. Morgen Arnoud Odding, directeur van het Rijksmuseum Twente. En uh, Doreen Bonekamp van het Filmfonds. Ideeën voor een nieuw Nederland op het gebied van cultuur. Willemijn Veenhoven. En de avond is nog lang bij BNN. Zeker, tot tien uur. Het laatste nieuws over de terreurdreiging. Uh, Rintje Ritsma over de Sneekweek. En 100 dagen Wimlex en Maxima. Dat zometeen in BNN Today. zzp wat doe jij? Dat is onze technicus, die, die dit even horen. Mark Visser vaste dienst, ja. verband NOS. Ja, zeker, zeker. Okay. Gelukkig, ja. Nou, <laughs> ja. ga je gang, zou ik zeggen. Jij mag wel een foutje maken in het NOS-nieuws. <laughs> ja, nou niet te veel hoor. Nee, niet te veel. Ze zijn streng. Nou, jij, pas op.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 Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 6 augustus, 2 over half 9. Goedenavond. Morgen dan is het feest in huizen Wim, Lex en Max. Dan zit onze nieuwe koning 100 dagen op de troon. Na negenen nemen wij de eerste 100 dagen door met onze royalty-watchers. En er lijkt nu toch echt een serieuze terreurdreiging te zijn. Amerikanen moeten weg uit Jemen. Wij moeten nu ook weg uit Jemen sinds vanmiddag. En we letten bijvoorbeeld ook op de treinen vanuit België. Zo meteen de details van onze terrorisme-expert. En dan hebben we het over de successen van het festivalseizoen. Want je zou denken, is dat niet al bijna afgelopen? Nee... We hebben nog Lowlands. We hebben nog Into the, into great, the great, wide, great Wide Open. Juist, ook nog. Ja. juist. Dus er is nog een, een kans om wat uh, om grote bands te zien. En zometeen neem ik uh, alle toppers met Edwin van Dalen van 3FM door. Dat zo. Maar eerst Luc. Ja, nieuws over René van der Grijp zo meteen in Today's Topics Talk of the Town dat vandaag. Verder een nieuw plannetje van natuurmonumenten en studenten leven steeds luxer. Eigen kookplaatje, eigen oogstje, eigen koelkast, wasbakje. Ja, luxer, kennelijk ook steeds kleiner. Zometeen meer na negen uur. Eerste sportnieuws, Robert Meijer, goedenavond. Goedenavond. De president van het Duitse Olympisch Comité dat is Thomas Bach. Die gelooft niet dat het dopingschandaal in zijn land zijn uh, kansen schaadt om Jacques Rogge op te volgen als voorzitter van het IOC. Bach, Olympisch uh, schermer in de 70e jaren, zegt dat hij achter het onderzoek staat dat gisteren werd gepresenteerd. En dat uitwijst dat in uh, het voormalig West-Duitsland structureel doping werd gebruikt. Bach deed zelfs mee aan de Spelen van 1976, waar hij goud won in de teamwedstrijd. Van dopinggebruik heeft hij toen niets gemerkt. Nein, äh, schon äh, als Athlet ich war ja selbst äh, Mitglied der Olympiamannschaft 1976 aber äh, war für uns in äh, Fechterkreisen äh, das äh, Thema Doping äh, kein Thema wir haben ...dan hinter uit Zeitungen en uit veel andere kwellen... ...dan natuurlijk immer einzelne stukken ervaren. Ja, het Duitse Atletiekbond en de, het ministerie van Justitie in Beieren... ...wilden dat er zo snel mogelijk een antidopingwet komt. Daarin moet de verjaringstermijn worden verruimd... ...en er moet de mogelijkheid komen om betrokken artsen te vervolgen. PSV kan morgenavond in België weer een stapje uh, dichter bij deelname aan de Champions League komen. In de derde voorronde verdedigde ploeg van uh, Philippe Cocu in 2-0 voorsprong tegen te Waregem. Vorige week maakten de Brabantse jonkies veel indruk en werd het spel van PSV door iedereen geprezen. Cocu weet dat er nog een lange weg te gaan is en laat zich dus niet van de wijs brengen. Ja, het is natuurlijk altijd prettig uh, als je positieve reacties krijgt uh, voor, voor iedereen, voor de hele club, voor de spelers. Uh, alleen wij weten wel waar we aan begonnen zijn. We gaan niet na één of twee wedstrijden nou uh, ons anders voordoen of anders gedragen. Uh, het is een bewuste keuze geweest uh, welke richting we hebben gekozen. Nu ons club zijn daar ook qua opleiden en op het heel breed gedragen. En, uh, dat is niet na twee wedstrijden nu in één keer. Uh, we zitten nog steeds volop in het proces met het eigen team en, en binnen de club. Ja, de wedstrijd uh, tegen uh, Zulterwaardigen wordt morgen in Brussel gespeeld... omdat de eigen accommodatie van Zulte niet voldoet aan de eisen van de UEFA. Druk zal trouwens niet worden. Tot nog toe zijn 6.000 kaarten verkocht... waarvan duizend stuks uh, aan mensen uit uh, Eindhoven en omstreken. Meer sport vanavond in de Lijn. Dan blikken we ook uitgebreid uh, vooruit op uh, dat duel van PSV... en kijken we hoe de tegenstander ervoor staat. Juist. Mag ik een minuutje? Uh, ik moet afscheid nemen van Luc. Mag het even? Ja, natuurlijk. Het is de laatste uitzending. Voor jou dan? Ja. Het lukt nog tot op het vrijdag. We ja. hebben op de, onze sportafdeling slechte ervaringen met... als je niet opschrijft wat je wil zeggen. Dan dus ja. zit je vol voor je tweed. <laughs> dus ik heb even, ik zat gewoon net even na te denken... over de periode dat wij hebben samengewerkt. Het wordt ff, ff, veel multimedialer. Dat weet jij als, als geen andere. Echte radiodieren, die worden eigenlijk niet meer geboren. zijn echte, echte radiomensen, die kom je niet meer tegen. En ik ben een echte radiodier. Dus ik was blij dat ik jou tegenkwam. Mm -hmm. We hebben gelukkig nog wel eens een keer over radio en internetradio. We hebben wel eens gesproken en de mogelijkheden... en dat mensen maar niet snappen dat internet... De toekomst is ook voor de radio. Um, die ideeën komen nu niet meer, uh, niet meer uit, ben ik bang. Want we gaan ze echt helemaal niet meer uitvoeren. Je nee. gaat heel andere dingen doen. Dus vervolgens kom je met de meedenking dat je, ook jij naar de televisie gaat. Sorry. Non, die jullie dacht ik bij mezelf. Um, je bent groot geworden bij de radio met je Twitter-rubriek. Dat is nu een woord geworden die in, uh, dat in de uh, Scrabble-woordenboek uh, past. Het Tweety van de tekenfilm is niet meer van de tekenfilm... maar uh, voortaan <lacht> verbonden aan Luc Iekink. Um, omdat je het medium radio nu in je vingers hebt... En ik ervan overtuigd ben dat je ook het medium televisie in je vingers gaat krijgen. Maar ik dan toch wil dat je nog even nadenkt waar je in het vak hebt geleerd... namelijk bij de radio, dat je nu zo in je vingers... heb ik een cadeautje voor je meegenomen dat je om je vingers heen kan schuiven. Het is een Tweety. <ruch> een Tweety RTL 4.0. Dus ik weet niet ja, ja, of ik hem ja. op de webcam even laten zien. Ja, volgens en, mij. En en de radio 1.nl. Ja, de nee, de is is ja, het is niet echt een Tweety, maar een dit is een ding. Een tweetie Nul. <ruch> het is ook een Tweety 4.0. Het is zo'n soort gijpvogel, toch? Ja, lijkt Nou, dat wou ik nou net niet. Dankjewel. Bij deze. Het gaat je goed. Succes met je nieuwe carrière. En ik vond het fijn om met je gewerkt te hebben. Ik ook. En ik zal radio niet vergeten, hoor. Oh, mooi. Nee, zeker niet. Dankjewel. Hij is veranderd, hè, nu al? Vind je niet? Ja, hij? Ja. ja. Nee. Hij mag verzinnen, alleen maar alles op zijn vingers, ja. maar min. Nog tot en met vrijdag is hij er, Luc. Tenminste, nee. morgen, morgen geen uitzending, donderdag en vrijdag. Yes. She and in steel, machine. And beg you from her knees. Make you think she needs it. It's time. She'll tear a home. The one you can't repair But I still love her I don't really care When we were young En ploeteren werd hun single Ho Hey een groot succes. En nu is dit Stubborn Love. Lumineers. je hebt ze nog nooit gezien, Ed. Klopt, maar, nee, nee, helaas niet. Maar ze komen naar Lowlands. Ze komen mij. naar Lowlands, dus ik denk dat daar wel gaat gebeuren. Volgens mij, ja, goede momenten gehad in de aanleiding daar naartoe. Dus dat, dat wordt het moment. Dit is ik. wel volgens mij, ik weet niet of ze, of ze in de Alfa-tent komen... maar dan lig ik zie mezelf daar, zal op die heuvel liggen. Biertje erbij. Ja, na nou, eind van de hoogtepunten een paar jaar terug... was uh, Man voor de stand, een hele tent vol. Dus ja, hetzelfde stijl, hè? Zelfde stijl. Kan, kan niet stuk. Zometeen meer over um, het festivalseizoen... dat nog niet afgelopen is en de toppers die je nog kan zien... en ook even vooral wat je niet moet zien. Dat zo. Radio 1, PNN Today. Eerst de terrorisme-dreiging. Alle Nederlanders die in Jemen zijn, wordt dringend verzocht het land te verlaten. En de ambassade in dat land blijft zeker nog tot volgende week gesloten. Dat maakt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken begin deze avond bekend. Je kan het niet uh, verplichten, uh, maar wij doen die oproep uh, heel nadrukkelijk... omdat we het gevaar zien van aanslagen op dit moment. En omdat het voor ons ook in die omstandigheden buitengewoon moeilijk is... om uh, ook consulaire bijstand te geven, mocht die nodig zijn. Terrorisme-expert van instituut Klingendaal, Bibi van Ginkel, goedenavond. Goedenavond. Ja, de VS en uh, Engeland die, uh, besloten vanmorgen al om de mensen terug te halen uit Jemen. Nederland pas uh, sinds eind van de middag. W wat is er veranderd in die tussentijd? Ja, nou, er is blijkbaar dan toch iets meer reden om uh, uh, mensen in veiligheid te brengen. Uh, het lijkt zich ook meer te concentreren op Jemen... Uh, en voor Nederland mm. uh, geldt eigenlijk nog steeds dat, uh, zoals de autoriteiten hier zeggen, dat het niet een dreiging is die zich specifiek op uh, Nederland richt. Maar uh, ja, je bent wel een westerse overheid en je wil ook niet meer in de aandacht lopen uh, en ook niet voor de voeten lopen. Ja. Dus het is misschien een beetje van ja, de VS en, en Engeland doen het ook, dan doen wij het ook? Nou, je moet je voorstellen dat uh, als jouw fiets maar met één slot op slot staat... en er staan er drie naast die allemaal wel twee of drie sloten hebben... dat jouw fiets iets meer risico loopt om gestolen te worden. En zo ja. is dat ook met die ambassades. Um, dus t, als allerlei westerse ambassades zich sluiten... maar je als Nederlandse ambassade open blijft... en terwijl er echt een, een duidelijke uh, aan, aanleidingen zijn of aanwijzingen zijn... dat er aanslagen beraamd worden tegen mm. Amerikanen of westerse landen... Ja, dan loop je dus iets meer risico als je de enige ja. bent die nog open bent. Dus vandaar dat ze dat ook voor de Nederlandse ambassade hebben besloten. Ja. En dat land is behoorlijk in oproer. Dus ja, je, je kan ook niet zoveel. Je kan inderdaad, zoals uh, minister Timmermans ook zegt, die bijstand niet verlenen. Uh, dus je moet het niet ingewikkelder maken dan het is. En vandaar denk hmm. ik ook die dringende oproep aan Nederlanders om het land te verlaten. Nou stuurt de Amerika defensievliegtuigen om hun mensen op te halen. Hoe komen de Nederlanders terug? Ja, ik, ik, daar heb ik nog niks van gehoord. Maar uh, het kan even goed met, uh, met chartervluchten. Want die, uh, die zijn er gewoon nog? Ik, ik heb niet het, iets van het tegendeel gehoord. Nee. Maar wat ook vaak gebeurt is dat de westerse landen elkaar uh, daarin ook bijstand uh, verlenen. Dus als uh, uh, Scandinavische vliegtuigen vertrekken... dat die eventueel Nederlanders meenemen als ze mm. plaats hebben en, en andersom. Ja, er zijn daar, ik geloof een veertigtal Nederlanders... Uh, waaronder natuurlijk ook nog journaliste Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen die uh, laatst natuurlijk enorm in de nieuws waren die ontvoerd zijn. Um, ik kan me voorstellen dat dit voor hun situatie absoluut niet goed is. Nou ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, uh, het heeft in ieder geval uh, niets te maken met het feit dat de ambassade gesloten is, want ik vermoed dat onderhandelingen en dergelijke alang niet meer via de ambassade lopen... maar dat er andere lijnen gelegd zijn. Dus wat dat betreft niet. En verder kunnen we daar eigenlijk weinig over zeggen... Okay. en moeten we misschien daar ook maar niet over nee, praten. De onderhandelingen gaan gewoon door, ja. denk jij. Goed. Um, even tot slot. Het is natuurlijk allemaal nog helemaal niet duidelijk... nou, wat er precies allemaal achter zit. Uh, er wordt gezegd, de New York Times heeft het over... Uh, al qaeda leider Zawihiri, die dan contact heeft... met um, de jemenitische tak van de organisatie. Is het wat jou betreft wel de, de brandhaard is Jemen. Is dat wat er duidelijk is? Nou ja, daar leek het al iets langer op natuurlijk. Omdat mm -hmm. de Verenigde Staten weliswaar in, in Jemen... en uh, uh, uh, landen op het Arabische schiereiland en Noord-Afrikaanse landen... hun ambassade gesloten hadden. Maar de ja. Europese landen eigenlijk in hun handelen... zich vooral concentreerden op Jemen. Dus ja, daaruit leek al een beetje dat, dat daar toch wel uh, de kern zat. En Jemen is natuurlijk al veel langer een probleem... Um, het, het land is amper onder controle van een regering. Je zou kunnen spreken van een fragiele, misschien wel bijna een falende staat. Ja. En, en dat is eerder gebleken dat dat voor terroristische organisaties... een bijzonder gunstige omgeving is om je te vestigen en je voor te bereiden en te trainen. En nou ja, Dus wat dat betreft zijn al, alle ingrediënten daar, zou je kunnen zeggen... voor een hun perfecte cocktail, ja. eh, wat dat betreft. In het noorden en het zuiden eh, regeert Al-Qaeda, begrijp ik. Nou, naast al Qaeda heb je daar ook nog allerlei uh, stammen. Hè? Dat, dat land is heel uh, tribaal georganiseerd. Dat is waar ook veel van die ontvoeringen eerder ook uit voortkwamen. Omdat stammen, nou, mensen ontvoeren om, om daarover te onderhandelen... en van de regering weer uh, te trachten hun zin te krijgen. Maar het punt is dat er nu van alles wordt dooronderhandeld. onderhandeld. Dus het, je hebt de stammen, je hebt al Qaeda, je hebt een regering die niet functioneert. Het is wat dat betreft... Uh, uh, niet echt een, uh, een, een goede omgeving nee. om uh, nu te verblijven. En dat is een mega understatement. Bibi oh ja. van Ginkel, dankjewel. Terrorisme-expert van het instituut Klingendaal. Graag gedaan. Als er 28.000 reacties komen op een vacature. dan weet je dat er heel veel mensen op zoek zijn naar werk. Nou, dat gebeurde bij Ikea in Italië. Zometeen meer over hier in Exit Holland. En Metra praat op Twitter. Doe je natuurlijk met hashtag BNN2D. Gaan we verder met het festivalseizoen. Nader nadert zijn einde, maar nog niet helemaal natuurlijk. De grote klapper Lowlands komt er over anderhalve week. Tijd dus, dachten wij, om de balans op te maken. Wat zijn nou de acts die je dit seizoen gezien moet hebben... of die je nog kan gaan zien? Edwin van Dalen weet dat als de beste. Die uh, werkt voor het 3 fm programma That's Live. Jij hebt... Uh... Een hele fijne baan. Jij mag festival na festival. Ik mag niet klagen. Nee, nee, dat hoor je me ook echt niet doen. Nee, nee, nee. En jij ziet heel wat. En dan, uh, en dan regel je het even dat je ook wel werkt, maar ook nog even wat langer kan blijven. Ja, ja en ja. Ik, ik heb het geluk dat ik uh, voor een programma werk dat op zaterdag wordt uitgezonden op 3FM. Met, ja, uh, dat Eerder live. Erik Anton, presenteert dat. 6 tot 8. En uh, als 3FM dan besluit van nou, we gaan naar een festival toe en mm. we gaan er uitzending maken met z'n allen dan zitten wij er altijd bij. Want ja. op zaterdag is dat festival en uh, wij zijn uit op zaterdag. Zodoende, heb jij er verstand van? Um, wij nemen even een paar categorieën door. Te beginnen met de veelgevraagde gast. De populaire band bij, uh, die, die bij heel veel festival geboekt is. En wat jou betreft is dat Kensington de grote winnaar. Dat is de. Nederlands trots. Absoluut. Ja, ja. Nou, We hadden het hier over in, in de voorbereiding natuurlijk. En toen dacht ik aan de festivalzomer van 2013. En dacht ik eigenlijk gelijk aan deze band. Ken ze toen inderdaad uit Nederland. En uh, ik heb even de speellijst doorgenomen van die jongens. Ze kwamen uit Utrecht. En, ja. uh, ze hadden alleen in Nederland al bijna 40 festivals op de agenda staan deze zomer. En ze zijn vandaag vertrokken naar Siget in, uh, in Budapest. We hebben nog een paar festivals uh, op programma staan in, in uh, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland. Dus uh, over de 50 in totaal. Dus ze doen het ook goed in heel Europa. Ja, ja en uh, dat en... is natuurlijk geen garantie voor succes. Want ik bedoel dat je veel geboekt wordt. Ja, het ja. zegt wel wat. Maar waarom ik ze vooral heb gekozen voor deze lijst is omdat ik het echt de allerbeste live band van, uh, van Nederland Want wij draaien ze veel, maar live is het dus te gek ook. Ja. ja. ja het gebeurt niet vaak. Uh, soms dat je, dat je een band live nog beter vindt dan uh, op cd op plaat, omdat er iets extra's gebeurt en dat gewoon heel goed klikt. En dat gebeurt bij deze jongens eigenlijk iedere keer dat ik ze zie. Ken de dus de volgende categorie. Beste nieuwkouwer, Bastille. Ouderwets lekker uh, popbandje, Ja, nou ja, dat is, dat is vooral waarom ik ze heb gekozen. Het is een nieuwe band, deze, dit jaar echt doorgebroken. En, en derhalve op uh, onder andere Pinkpop en Werchter uh, te zien geweest uh, deze zomer. En uh, ik moet nog even tussendoor zeggen, je zegt Bastille, als de jongens dat zelf horen, volgens mij zijn ze een franco Fop of zo. Want ze, het is echt best deal. Ze yeah. komen uit Engeland. En als je best Bastille zegt, dan, dan worden ze bijna kwaad. Maar dat terzijde. <laughs> hey, ik heb ze nog niet live gezien. Nee, nee, ik mag nee, het nee, ze ze, ze zitten ook niet in de studio. Het zijn mooie jongens. Het zijn mooie jongens. Dat is het leuke. Ik, er zijn een paar redenen waarom ik ze op het festivalterrein... heel graag zie nu. Ze uh, wel welkome toevoeging aan, aan, aan, aan dus een beetje diversiteit. Je hebt rockbands, je hebt uh, dance, je hebt hip-hop soms. En um, dit is gewoon een popband. En daar heb je er wel meer van. Ze stonden dus op Pinkpop en Werkt. En daar was bijvoorbeeld The Script ook. Echt een meisjesband. En de jongens die er staan die zijn waarschijnlijk meegesleurd door mijn <laughs> vriendin. Ja. Maar uh, Bestil is echt een band waar je met goed fatsoen als jongen ook naartoe kan. Want uh, de kunst van het popliedjes maken, dat uh, hebben ze gewoon compleet in de vingers. En dat anno nu echt. Het is dus, uh, popliedjes met een jasje van... Uh, van nu, 2013. Dus jij zet je vriendin vooraan en je staat zelf met het biertje achteraan ja, te Ja, genieten. en ik sta net zo hard te genieten als, als, als, als alle meisjes om me heen. Dan de grootste verrassing, um, Damien Rijs. So is so is, is er stil is geweest. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik, ik krijg nu dus kippenvel. Als ik dit... Applaus hoor en, en hem hoor beginnen. En dit is van de show die ik ook bedoel. Ja. Best Cap Secret Festival, nieuw festival. Heel leuk festival trouwens. En daar speelde hij dit jaar ineens. Het was zes jaar geleden dat hij voor het laatst in Nederland speelde op Lowlands. Toevallig was ik daar toen ook bij. En toen was het een jaar na zijn laatste album. Nine, die kwam zeven jaar geleden uit. En uh, sindsdien is hij eigenlijk bijna helemaal stil geweest. En nu speelde hij ineens op dit festival in Nederland. Ik dacht ja, twee... dat het altijd een beetje zijkerig was. Ja, nou ja, ja. ja ik denk dat heel veel mensen dat, uh, dat zou zullen <laughs> kwalificeren. Maar ik vind dat niet. En, en waarom ik hem heb gekozen is omdat hij... nou A, was het een verrassing dat hij überhaupt stond. Want ineens was hij daar, uh -huh. er is geen nieuw materiaal. Hij heeft één nieuw nummer gespeeld, maar meer was het niet. schijnt wat aan te komen. Maar um, hij stond daar een uur, anderhalf uur lang in zijn eentje. Met een hele oude gitaar en een piano waar hij af en toe achter ging zitten. En in zijn eentje speelde hij als afsluiter van de zaterdag op Best Cup Secret... de hele wijde, helemaal stil... En uh, als je dat kan, dan ben je een hele grote. Dus ik, ik kijk uit naar het nieuwe materiaal. komt hij nog ergens? Kunnen we hem nog zien? Of, uh, nee, helaas niet. Nee, nee. Spo en en, en daarom... Spotify. Ja, daarom heb ik gezegd de verrassing. Want ineens was hij daar, hij werd uh, geprogrammeerd... en hij kwam, uh, zag en uh, overwon. En dan natuurlijk ook nog even wat dance. Disclosure. Is wel lekker, hè? Ja, vind ik ook. Ja, ja. Nou, ja, dat is het fijne aan Disclosure. Het zijn, het zijn twee broers uit Engeland en die, die maken dance. Veel mensen zullen misschien een wenkbrauw optrekken als ze het woord dance horen. Zeker in combinatie met festivals, dan is het toch vaak het beeld van veel, heel veel mensen die samen helemaal uit hun plaat gaan met uh, een of andere substantie in zich. Maar uh, deze jongens die, die slaan de brug van dance naar, naar popmuziek, naar liedjes. En uh, dit is een voorbeeld van een liedje met Eliza Dullero, gewoon een popzangeres. Ze hebben ook uh, Sam Smith, een nieuwe zanger die bezig is met zijn eerste album uh, voor, voor een andere single, ja. Ledge. En uh, Aluna George, weer een ander popduur, ook meegewerkt. En die zorgen de, verzorgen de vocalen. Dus zelfs iemand als ik, ik, ik meid de Bravo-tent op Lowlands, ja. waar alleen maar hakkende mensen staan. Maar dit. dit, dit Hier dit, moet je echt naartoe. Ja, ze ja, onder Onder andere op Pitch Festival en op Wercht op heb ik ze gezien. En ze staan op Lowlands. Dus als je een kaartje hebt, het is uitverkocht. Maar als je een kaartje hebt, ga er echt naartoe. Want. Wat zij vooral heel goed doen, daarom heb ik ze nu gekozen, is dat ze live dance maken. Dus ze hebben instrumenten erbij en uh, de zangers en zangeressen komen ook live zingen. Dus het is uh, niet twee DJ's die achter een laptop zitten Te zien dus nog op Lowlands. En dan de grote teleurstelling wat jou betreft, de Gaslight Enter. Dit hoor ik wel. Moet ik het nog uitleggen? Het <laughs> klinkt niet zo lekker. Nee, nee. Ja, het, het is een hele goede band. Ik heb ze heel hoog zitten. Ze maken toffe platen, maar ik heb het dit jaar een beetje opgegeven met ze. Ik heb ze nu een paar keer live gezien en iedere keer is het ja, zoals dit. Het, het, het is gewoon het, vals, alles toch? Alles is ernaast. Het is de, geen enkele noot is echt goed. En, en als je daar op het veld staat, dan denk je soms nog van, nou, een biertje erbij. En ik let niet zo heel goed op. Het gaat wel, maar... Als je even iets beter oplet, dan is het toch... Nee, jammer. Ga maar weer de cd opzetten. En uh, maar hun. Ja, dat, de, ze doen dit jaar al veel festivals. Ook een goede tip voor Lowlands. Op het laatste moment geboekt, omdat er een andere band uitviel. Maar ik denk dat zij volgend jaar echt uh, gaan, gaan overwinnen. Een nieuwe Nederlandse band. Franse uh, naam, maar een Nederlandse band. En een feestje. Negen man op het podium. Helemaal los. en uh, ja, uh, de, Ik denk dat er heel veel mogelijkheden nog gaan komen. Zeker volgend jaar. Festivals, ga dat zien. Leuke ja, band. Te zien dus op Lowlands en met draaien ze helemaal. Jilbert. Jillbird. Exit Holland. Positief nieuws uit uh, Italië vandaag. De economie lijkt 0,4% minder te krimpen dan het vorige kwartaal. Maar tegelijkertijd kwam het bericht dat jongeren maar wat graag werken tussen de Zweedse bitterballen van Ikea. Maar liefst 28.000 jongeren solliciteerden op 200 vacatures voor een nieuwe vestiging. En uh, die uh, enorme aantallen staan toch wel symbool voor de hoge werkloosheid in het land. Lizette Pater, Goedenavond. Goedenavond. 28.000 reacties, daar is IKEA wel eventjes mee bezig zometeen. Ja, uh, ja, ik denk dat we moeten bijna maar niet mensen moeten aannemen om die allemaal door te... Ja, ja. Uh, ja. ja, de, de, de, ja die mensen, dat, dat is van hoog tot laag, van links tot rechts, uh, student, mbo'er. Alles wil graag bij de IKEA werken kennelijk. Ja, dat denk ik wel. Ja, Het is in de eerste plaats natuurlijk trek dat er dan 200 arbeidsplaatsen zijn. Het is in de eerste plaats gewoon uh, werk. Ja, en misschien dat IKEA ook een goede, als een goede arbeidsgever uh, of een goede werkgever wordt gezien. En, uh, ja, dus daar zijn mensen nou op zoek naar werk ja. in de eerste plaats. Ja. ja, dit toont dus wel dat. Uh, we hebben het gisteren uitgebreid gehad over de jeugdwerkloosheid in, uh, in Spanje. Daar is het nog net iets ja. erger. Uh, maar dit toont toch wel dat het in Italië ook niet. Uh, roze nee, is. Waarschijnlijk... Niet... Nee, nee, ja, dat is ook niet best inderdaad. Ja, het, het werk uh, is, ligt niet voor aapen, als jij het zo mag zeggen. Ja, en bovendien, um, ja, de, als je al dan. Ze zeggen er is ook veel verborgen werkloosheid Dat mensen dan af en toe eens werken of um, mensen die zonder contract werken of nou ja, zelfs zwart werken. Um, ja, en als je dan erover gaat huren, dan heb je, dan ligt ze op straat, zeg maar. Um, zie je, je, het, die, zie je ja. het ook aan, we hadden het gisteren over, dat was een Spanjaard in de studio en die zei, ja, al mijn vrienden die wonen allemaal nog thuis. Dat zijn allemaal ja, twintigers en dertigers. Uh, ja, in Italië ook, ja hoor, ja, ja. dat zie ik. En het is vooral zo, die ouders waar ze dan bij wonen, die vinden dat ook verder niet heel erg. Want die ouders voelen zich in zekere mate ook schuldig ten opzichte van hun kinderen. Want die zeggen, wij hebben dit systeem gecreëerd dat het geen werk voor jullie is. Dus nou ja, blijf dan maar thuis wonen. Want um, ja, dat is zeker waar. Goed, nou 200 zijn er uh, zometeen weer geholpen. En dat is mooi. Ja, dat hopen, ja. Dankjewel, Lisette Pater in Italië. Okay, Luc, wat heb je? Ja, zometeen een, een, een nieuwtje over een vlaggenconferentie... In Rotterdam is dat. Klein quizje over spreekwoorden met vlaggen erin. Oh, Wat betekenen God. de volgende spreekwoorden en gezegden? De vlag uithangen. Als je iets te vieren hebt? Ja. Het vaantje strijken, Mark. Als je met een schip aan land gaat? Nee, het ja. vaantje strijken is bewusteloos raken. Ja. in deze is Het gaat over kleding. Je vlagt. Wat betekent dat als ik dat tegen jou zeg... Je, je vlag! Je vlacht! Ik sta te shinen? Uh, nee, het, het gaat. Uh, als jij een onderjurk ja. aan hebt, en die onderjurk komt onder je kleding uit, dan ben je aan het vlaggen. Ah, ja, <laughs> mooi hè. Ze meteen veel meer over vlaggen, want er is namelijk een vlagconferentie in Rotterdam. Oh, en maak ons deze. En. En.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 Waar zeven jaar garantie de standaard is.